Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Maak je klaar voor een hoop regen en harde wind. Morgen gaat het flink keer en worden er windstoten tot 100 km per uur verwacht. Takken kunnen afbreken en in het ergste geval kunnen bomen zelfs omwaaien. Deze kitesurfer in Zandvoort weet nu al dat hij morgen niet op het strand te vinden is. Dat is voor de echte daredevils. Uh, ik hou van een, een, een rustig windje en een rustige zee. Maar ik, ik wil het graag na kunnen vertellen. Dus de echte uh, cracks die uh, hoge sprongen maken, die, uh, die zul je morgen zien denk ik. Op Schiphol landen morgenochtend tussen 9 en 11 geen vliegtuigen. Het is niet bekend hoeveel vluchten in totaal worden gecanceld. Het vliegveld waarschuwt voor vertragingen en nog meer annuleringen. Een oud medewerker van Hogeschool Saxion in Enschede... die honderden toetsen pikte en heeft doorverkocht... krijgt een taakstraf van 200 uur. Deze verslaggever van RTV Oost heeft de details. Saxion kwam de fraude op het spoor na een melding van twee oud-studenten. Zij meldden allebei anoniem dat een medewerker van het toetsbureau... de toetsen zou doorverkopen. Saxion schakelde daarop een recessiebureau in... dat uitkwam bij de 40-jarige man uit Hengelo. Hij werd geschorst en later ook ontslagen. In totaal werden er bijna 400 toetsen doorverkocht... die voor dik. 100 euro werden aangeboden aan studenten. De oud-medewerker zegt dat verkopen van die toetsvragen veel te makkelijk ging... waardoor hij ook niet stil stond bij de gevolgen. En dan nog even een eentje in de categorie Not in my backyard. In Almere-Oosterwold zijn inwoners een inzamelingsactie gestart... om ervoor te zorgen dat er geen McDonald's in hun wijk komt. De wijk is juist bedoeld om groen te zijn... En waar bewoners hun eigen courgettes en cherrytomaatjes in de tuin kweken. Ja, en dat matcht niet met een mek in de achtertuin, zeggen bewoners. Als de gemeente dit gaat goedkeuren, dan spreekt de gemeente zichzelf tegen. Daar komt het op neer. Ja, geluidsoverlast, uh, stankoverlast. Ja, je weet het allemaal niet, maar ja, het, het past gewoon niet. Ja, met het geld van de crowdfunding willen de bewoners een advocaat betalen. Heb ik nog het weer. Vanavond veel regen en vannacht kan het dus gaan stormen al, vooral aan de kust. Morgen begint ook onstuimig en smiddags is het vaker droog en zien we ook nog even een zonnetje. Dan een graad of 19. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Hij speelde in het verleden onder andere met Alice Marsalis, Christian McBride, Wycliffe Gordon. En ook zanger Kurt Elling, die hier onlangs nog voorbij kwam bij ZFM Jazz. Je hoort hier iets van zijn meest recente LP. Love and Peace heet dat album. Het nummer moet ik even kijken. Oh ja, gracias a la vida. Een eerbetoon aan het leven. Door dus die man. Um, Diego Rivera <muchas>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 al dat album heette uh, The Look Within en uh, het nummertje heet Ricardo Bossa Nova Jason uh, Jackson. <laughs>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 Thank mm -hmm. you. Kiesa, kiesa.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 Eerst Paquito de Rivera, de meester op uh, Alt-Sax. Uh, die in de jaren negentig uh, Cuba ontvluchte. Uh, en uh, sindsdien met alle grote jazz heeft uh, gespeeld. Hij is uh, een groot liefhebber van Charlie Parker. Dat kon je wel horen oh, in dat nummertje Recipe Blues. Komt van het album Song for Maura. Dat is, uh, was zijn moeder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 Zet van Jareds.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 Zetteren jazz. <Selic music>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 set of them jazz.